Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In TBS-Kliniek. heeft een patiënt gisteren een medewerkster aangerand en mishandeld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend. Twee jaar geleden was er ook een incident in de TBS-kliniek. Toen werd een medewerkster in elkaar geslagen door een patiënt. Bij een aanval op een dorp in het noordwesten van Nigeria. zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om 40 tot 50 doden. Gewapende mannen vielen het dorp binnen, staken huizen in brand en schoten inwoners dood. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het bloedbad. Nederland stapt uit de internationale commissies die adviseren over het meten van teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten. Volgens Gezondheidsinstituut RIVM heeft de tabaksindustrie te veel invloed in de commissies. En daardoor ligt de nadruk te weinig op het beschermen van de volksgezondheid, zegt het RIVM. In België is een man om het leven gekomen toen hij zijn hond uit een rivier probeerde te redden. Tijdens het uitlaten sprong het dier plotseling bij een dam de rivier in. De man sprong erachteraan en kwam in de problemen. De hond wist ondertussen zelf op de kant te klimmen. Voorbijgangers hebben de Belg weer op het droge gekregen... maar reanimatie door hulpverleners mocht niet meer baten. Door een grote brand in Twello zijn drie bedrijven verwoest en ligt het treinverkeer plat... Tot zeker half elf vanochtend kunnen er daardoor geen treinen rijden tussen Deventer en Apeldoorn. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar dat is onder meer op het spoor beland. De brand heeft een interieurwinkel, een buitensportzaak en een ijsproducent in de as gelegd. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag met zo'n 26 graden in het binnenland. In het noordwesten en op de wadden wordt het iets minder warm. Er waait een matige oostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en 24 tot 28 graden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 My world, why should I think about the rainfall? Rain is the rain is the try looking sideways, try looking back a ways. Imagine how I must be feeling.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 ZANG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 dat was Bluff en kijk Arnaar en de single te Landen. Ja, het is vandaag 5 mei, een feestdag hier in Zalfoort en in heel Nederland natuurlijk. En aan de telefoon hebben we Ernst Brokmeijer. Goedemiddag, Ernst. Goedemiddag, Rob. Ja, want jij hebt het druk vandaag, Ernst, want de 5 mei-vieringen zijn in volle gang. Ja, het is een, een, een, een, een, een fantastische dag als we naar buiten kijken...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 En uh, nou ja, we, we hebben nu even pauze. Dus de, de prijzen worden druk uitgedeeld. En daar gaan we nog mee door uh, tot een uur of 4,5 vanmiddag. En dan hebben uh, we ja, wel echt een, een mooie gevulde dag hier. Ja, zeker weten. En uh, ja, de afgelopen week natuurlijk ook. Koningsdag hebben jullie ook uh, georganiseerd. En uh, gisteren ja. de 4 mei uh, ge uh, uh, gebeurens, zeg maar. Ja, ja dat is 4 mei is dan het 4 mei comité, maar daar werken wij we wel heel nauw mee, uh, mee samen.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 Nou, ja, helemaal goed. En heel veel en... plezier weer met de, de bingo-ballen. Ja, we gaan zo weer aan de gang met de, met de ballen. Ja, zo is het. Dankjewel, Ernst. En tot de volgende keer. Hoi, radio,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 Als je luistert naar de muziek van C.F.M. Zandvoort... dan lijkt het al een klein beetje zomer, hè, ja? De Enrique, Iglesias een lekkere zonnige single zo op de zaterdagmiddag. Dat was Soebeme La Radio. Maar of het zomer gaat worden in het weer... wat betreft het weer, dat hoor je nu. C.F.M. Zandvoort weer beneden. Want ons eigen weerman uh, Albert Jan Vos zit er klaar voor. Nee, hoor. Het weer van Rieke Weer heb je voor ons. Klopt. Het is op deze bevrijdingsdag... Do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 En hey, we zijn blij met de weer van vandaag, want er wordt een, natuurlijk live opgetreden getreden. trein is uh, bevrijdingspop in de Haarlemmerhout. En deze dame, jawel, Jacqueline Govaerts, die uh, treedt uh, vandaag ook live op in uh, Haarlem. En vandaar dat we een uh, oude single vandaag gaan draaien. Hier is het met Overrated.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 Hoorde het juist nog van uh, Ernst Brokmeijer. Zonder al die vrijwilligers geen festiviteiten nee, hier in Zalfoort. Dus die mensen zijn heel belangrijk. Nou, wil je aanmelden als uh, vrijwilliger voor uh, de Stichting Viering uh, Nationale Feestdagen? Ga dan uh, naar www.koningsdagzalfoort.nl. Www.koningsdagzalfoort.nl. En ook in uh, Haarlem zijn uh, de vrijwilligers weer actief geweest de afgelopen dagen.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 dat ik eigenlijk wil durven te stellen dat als Holland Casino er niet geweest was... dat we deze ontwikkeling helemaal niet hadden door kunnen maken. Dus wat dat betreft zijn wij heel erg blij met de support. Ja. Uh, nou is het de laatste tijd zo van... Ja, wil je als, als je zandsculpturen in je dorp wil hebben... dan moet er ook natuurlijk iets nog gaan, gaan gebeuren. Ook bij het ondertekenen van de overeenkomst.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 in Zandvoort aan de gang, omdat daar de ruimte wordt geboden... om niet alleen maar in opdracht uh, bepaalde dingen te maken... maar waarbij er dus ook een, zeg maar, een artistieke vrijheid mogelijk is. En dat wordt uh, door alle kunstenaars heel erg gewaardeerd. En mensen die hier nog nooit geweest zijn qua kunstenaars... Mm -hmm. uh, die zijn allemaal van, uh, ja, uh, zit er een kans in dat ik uh, volgend jaar daar naartoe mag? Want uh, dan kan ik dat ook een keertje. Dus wat dat betreft ja, heeft Zandvoort binnen de hele zandsculptuurwereld toch ook wel een naam opgebouwd. En dat, dat is wel bijzonder. Goed, hartelijk dank. Graag gedaan.